Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, eat pizza. Are you ready? Vrijdagavond, hij is weer begonnen. Zie je het in de house? Ja, twee uur lang zie je het op de CFM Zandvoort. En we trappen af met deze ontzettend lekkere plaats van niemand minder dan Avicii Samen met Lenny Kravitz. Super love En ja, dat belooft toch wel een Ibiza knaller te worden hoor. Deze twee helden bij elkaar. Dat belooft één ding: één warme zomer. Ja, helaas, hier in Zandvoort schiet de temperatuur nog niet zo hoog. Maar gelukkig heb je zie het en vanavond gaan we helemaal knallen hoor. Ik heb vanavond voor jullie klaarstaan de nieuwe van Layback Luke samen met Chucky en Martin Solvee. One, two, three, four. Vele mensen hebben er al lange tijd op gewacht. Ik kreeg al meestal eens binnen hier bij CFM Zandvoort van. Wanneer wordt die nou gedraaid? Nou, ik heb hem hier voor jullie klaar liggen. Ja, wat hebben we nog meer? We hebben een wereldwijde exclusieve primeur vanavond van de enige echte Niels 360, onze CFM DJ. En ja, die trek is lekker. Hij komt in heel Europa volgende week pas uit. Maar wij hebben hem hier al bij See het? Ja, wat hebben we nog meer? Nou, te veel om op te noemen. Natuurlijk ook heel veel hete nieuwtjes. Wat dacht je? Van uh, de track van Armin van Buren. Hij steunt het uh, Nederlandse elftal bij het uh, Europese kampioenschap uh, voetbal. En uh, ja, die track die gaan we straks even draaien. Wat we nog meer hebben? Nou, het is de laatste kans uh, voor flirters in Bloemendaal. Het gaat binnenkort helemaal los daar. Wil je meer weten wat er gaat gebeuren? Nou, ik heb het straks voor je klaarstaan. Let in lovers! Ja, het komt weer naar het patronaat hier in Haarlem. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. En een line-up om je vingers bij af te likken. Ja, om nog iets bij je vingers bij af te likken. Dat is de Sea-It Party kite. En ja, de feestjes, ze zijn leuk. En die zondag, oeh, die wordt helemaal leuk. Blijf je hier in Zandvoort bij een leuk feestje of ga je naar Bloemendaal? De keuze gaat moeilijk worden. Nou, dat en meer. Hier natuurlijk de komende twee uur op jouw CFM Zandvoort. Ja, ik denk, zomer is er nog niet. We gaan de zomer hier vast in huis brengen. Dat gaan we doen met Juliano Silva. Het is een beetje moeilijk uit te spreken. Erasa Unaves. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik vind het in ieder geval lekker zomers. Dus pak er een lekker drankje bij, een mojito. Of houdt gewoon lekker bij een kopje kneel Dit is het. Tot aan 11 uur. De heetse beest. Op jouw CVM. Zon wel te verstaan. Wat een lekkere beats. Giuliano Silva Teresa Reza en ja, de man die ook altijd lekkere Latin beats maakt. Er is niemand minder dan Gregor Salto. En ja, zojuist is bekend geworden. Nederlands bekendste Latin house producer Gregor Salto. Werd door Pitbull's team gevraagd een nieuwe zomertrack voor hem te maken. Sinds 2010 is Gregor bezig met het produceren van nieuw materiaal voor Amerikaanse topartiesten. Het laatste voorbeeld is de single Manos Arriba van het komende album van Pitbull. Niet zomaar één man dus. De van oorsprong Cubaanse artiest opende de Latin Billboard Show afgelopen week met deze nieuwe track. Ook wordt Manos Arriba, Arriba gebruikt in een nieuwe Pepsi-campagne voor heel Zuid-Amerika. Dat noemen we nog eens hoog ogen gooien. Gregor maakte begin dit jaar met Pitbull voor de Amerikaanse markt. Een nieuwe versie van Michel Telos wereldhit Te Tepego. En sindsdien lijkt de in Miami woonachtige zanger een rapper geen genoeg te krijgen van Gregor Salto's werk. Hoewel de DJ uit Harlem al jarenlang aan de Nederlandse top staat, begint nu ook het buitenland te lonken. Zo scoorde hij in 2011 samen met DJ Chucky nog een nummer 1 hit met What Happens in Vegas. En is hij verantwoordelijk voor de officiële remixen voor andere Rihanna, de singles Cheers, You Don't One en Where Have You Been. Uh, voor JLo lo deed hij de single I'm Into You. Melanie Amaro, de single Respect. Carmen uh, met de single Crash Your Party. En de Britse Rita Ora met de single R.I.P. Zijn laatste remix voor Jennifer Lopez, single Dance Again, breekt momenteel door als clubhit in de UK en de Verenigde Staten. Hij gaat dus lekker deze man uithalen. Binnenkort is de veelzijdige DJ-producer onder andere ook te zien op het festival Extreme Outdoor, waar hij een DJ en live set zal doen met Skin, Oftewel, de voorvrouw van Skunkin Nancy. Ja, en dat bre ja, dit brengt ons natuurlijk weer bij een bruggetje. Jennifer Lopez en Pitbull, ze hebben een track gemaakt. Erg lekker. De track Dance Again. Nou, hierbij zie je het. We hebben natuurlijk gewoon voor je klaarstaan. En we knallen er gelijk maar in. DJ Tjus heeft dit ditmaal nou onder andere genomen. En met zijn in Birken, sound, rockt hij ook mee. Dit is hier tot aan elf uur. Op zie je bent zo'n voort. Of is hij niet lekker? Wat een lekkere schroef! Kinnen verlopen! Samen met Putnol en de DJ Cuts aan Club Mix. Hierbij zie je het op Steven Songpoort. En ja, we zijn het al. We hebben vanavond exclusief hier een wereldwijde première van de nieuwe track van DJ Neil 360. Komende week gaat hij uitkomen in geheel Europa. En hierbij zie je het hebben. The one and only Neil 360 met zijn track Policia! En ja, of je het gelooft of niet, we gaan zometeen ook eventjes bellen met de one and only DJ Raymundo. En dit alles gewoon bij See It, nu exclusief, DJ Niels 360. my mind Politia in de new 360 remix. Hierbij zie je het op jouw ZFM Zandwoord. En DJ Raymundo, goedenavond. Hey, hey goedenavond. goedenavond. Hey, wat, okay. hey, wat vind jij ervan, van deze nieuwe track? Ja, ik hoorde laatste, de laatste duintjes. Ik sprak uh, Niels uh, afgelopen week en die zei dat hij wat gemaakt, maar uh, hij wilde me niks laten horen, uh, de, de bastards. Dus uh, ja, ik, ik hoorde de laatste, uh, laatste toon eigenlijk. Nou ja, het, uh, het rond lekker door, zou ik zeggen. Dat zeker te weten hier zo. En ja, vast en zeker kunnen we binnenkort hier bij See It een exclusieve mix weer van hem verwachten. Als hij uh, nog eventjes tijd heeft, ja wie weet wordt het een hele tour straks. Tussen zijn vluchten door uh, kan hij uh, volgens mij nog wel een in elkaar. Uh. Dat, de wow. dat denk ik ook wel. Dus. Hé, hey, maar over mixjes gesproken. Ja, jij bent ook lekker bezig. Wat kunnen wij binnenkort van jou gaan verwachten? Ja, dat doe je mee aankomende zondag uh, waarschijnlijk. Nou ja, je uh, staat morgen eerst natuurlijk gezellig uh, in de Escape. Escape morgen met Brothers in the Booth en co-star en uh, Miss Bunty uh, Ja, ouderwets knallen, wat ik al acht jaar doe uh, op de zaterdagavond uh, in de Escape. En um, ja, ja het is, uh, je mag trouwens ook weer een keer een paar uh, gastlijstplekken weggeven. Dus uh, uh, bij deze, uh, de, de, de, de derde beller van vanavond, uh, die mag je drie plekken. ...op gastlijst uh, schenken. Uh, Kijk nou, eens aan, dat zijn nog eens uh, leuke dingen. Ja, ik dacht, joh, ik stuur allemaal met een paar gastlijsten Ja, en maar... voor de bellers, wacht dan eventjes totdat ik uh, Raymond even opgehangen. Uh, ja, we hebben opgehangen, ja, ja, dat is wel zo handig hè, natuurlijk. Dat, dat wou ik zeggen. <laughs> en uh, nou, ja, zondag, uh, Sondag Live, uh, ouderwets. Um, dat doe ik twee keer, uh, of allebei de edities dit jaar. Um, komende zondag draai ik vroeg. Uh, en wat is vroeg? Uh, van 6 tot 8. Van 6 tot 8? Oh. Dus uh, ja, nou ja, dan doen we gewoon uh, een gezellige, gezellige opwarm-set voor, uh, voor Erik uh, I. Ja, dat zijn geen uh, kleine namen. Was er, ja, niet, ja. was er niet een keertje tijd om gewoon een leuke back-to-back-set uh, te draaien? Eh. Uh, ja, dat zou een keer kunnen. Ik, ik zal het hem eens uh, voorstellen. Het uh, is misschien wel een keer zo leuk. Goed idee. Uh, ja, goed tuurlijk. Idee. <laughs> uh, um, dus ja, zondag uh, bij Mango, Sanford Alive, ik van 6 tot 8. En uh, daarna blijft het ook, uh, denk ik, lang gezellig daar. En uh, met de laatste editie van Sanford Alive uh, sluit ik mijn uh, eigenlijk traditiegetrouw uh, af. Dus daar uh, kijk ik nu al naar uit. Ik geloof dat dat in augustus is uit mijn hoofd. Uh, hoeveel weet ik even niet. Oh, voor die tijd spreken we je vast nog wel. Ja, oh nee, ik... Uh, 22 uh, juli. Uh, ik denk ik... Uh, oh nee, 22 augustus. Uh, ik denk ik check hem meteen eventjes. Nee, 22 juli. 22 juli. Ja, maar, wat is het nou? 22, 22 juli, ja. juli, punt. Oké, okay, die staat in de agenda. Zet hem vast in je agenda. Deze zondag en 22 juli. Of was het toch augustus? <laughs> Jullie! Jullie! DJ Raymundo bij Beach Club Mango's met Zandvoort Alive. Geel gratis entree. En ja, deze zondag is niemand minder dan Eric e ook de gast. En wie hebben we nog meer allemaal staan? Ik zie uh, Dirtcaps, uh, Ricardo en de MC is Ron Simpson. Nee, ja dat doe je dat, dat, dat je je schudt het zo weer allemaal uit je mouw ik uh, vind het toch knap hoor ja hoe je ja ja, ja. Doet. en um, ja, voor de rest uh, krijg je binnenkort uh, de primeurs van uh, nieuwe releases van mij um, er komt binnenkort eentje weer uit op protocol rhythm uh, okay. vanavond de nieuwe vocale test uh, van een track die ik al een tijd geleden heb gemaakt, maar er zitten nieuwe foto's op. Uh, als het allemaal goed uh, wordt bevonden, dan uh, ja, komt hij binnen twee weken uit. Uh, in ieder geval... Ik hoor dat we hem volgende week uh, in de uitzending hebben. Klopt ja, dat? Oh, absoluut. Ik ga het ook net door. Volgende week uh, heb jij hem uh, in, de, in de uitzending. Uh, en dat zijn twee nieuwe tracks uh, eigenlijk. En die, uh, ja, die zijn op zich ook te beluisteren op de Soundcloud. Eentje daarvan, eentje, eentje die heet Can You Feel It? En um, er is ook nog een tweede release gepland en die wordt ja, echt heel dik. Uh, ik hoop je hem snel te kunnen laten horen. Nou ja, dat, en, dat laten horen, dat is meestal nooit een probleem. Dat we hem hier on air kunnen gooien. Het nee, is altijd een, een probleem, ik weet, het, ik weet het. Maar om nou alle luisteraars daarmee te confronteren, hè, wat wij altijd uh, samen hebben, dat uh, laten we gewoon even links liggen. Dat, dat bedoel ik. <laughs> Hé, hey, maar kunnen we binnenkort ook weer van jou een CasMix uh, uh, verwachten? Uh, ja, natuurlijk. Als jij om vraagt, dan ga ik meteen in de aanslag. En dan ga ik meteen werken. Uh, vraag maar, zeg maar wanneer je hem wil hebben. Ik ga hem voor je maken. Oké, okay, nou, die staat dus binnenkort. Ook hierbij zie je het. Gewoon een hele speciale CasMix van de one and only, DJ Raimundo. Wat zeg je nou, een, een gasmix of een kerstmix? Een guest, guest, Engels, ja. We, we hangen een beetje tegen Pietong aan, hè. Ja, ja, ik hoor het, ja, ja. Je moet toch iemand als een voorbeeld hebben en dan is Pietong denk ik niet een van de nou, minste voorbeelden. Nee, dat dacht ik ook, dus... Uh... Ja, op één Radio uh, One radio BBC en op twee gewoon CFM. Bah. Ja, dat dacht ik ook, want vorige week een uh, mooie retweet van Lebek Luke. Ja. Heb je hem voorbij zien komen? Ik heb hem voorbij zien komen. Ik, uh, ik volg hem ook en uh, het is altijd leuk om uh, een uh, retweet van hem uh, eh, langs te zien komen. Bruin ja, wat zie je... 50.000 uh, volgers, geloof ik. Nou ja, over de uh, 200.000 al... Kijk, ik bedoel, as we speak, ze vliegen eraan bij hem. Ja, dus, euh, dan zit ik met me 72. Toch nog aan de magere kant hè? Ik, ik, ik zal je even een, een hashtag FF doen. Nou, oh, gaan we helemaal goed doen. Ja, zeker weten. En hey, er komen nog genoeg feestjes. Waarschijnlijk ook weer de Republiek. Uh, wat hebben we nog? Volgende week hè? Ja. Ja ja goed, uh, uh, ik ben er volgens mij deze keer niet bij. De openingsfeest was, was een groot succes. Zo, uh, so, uh, jij, wa jij was de man deze avond. Dat uh, uh, zijn jouw woorden. Leuk om te horen, dankjewel. En, nou jij? Ja, ik, uh, ik eerlijk is eerlijk. De hele avond was Tam en jij ging boom, knallen. Ik ja. ging de tent ook los. Dat, uh... niet veel, maar dat is volgens mij het enige wat, wat ik een beetje kan uh, de boel losgooien. Maar ja, het, uh, ja, het was onwijs leuk. Echt uh, heel veel bekenden. Jij was er natuurlijk weer. En uh, ja, het uh, afbreken, die tent. Het, uh, dat moet dan ook, vind ik. En, uh, het was leuk. Het was echt onwijs leuk. Uh, en voor de restjaar, uh, er komen genoeg feestjes aan Ik uh, draai ook 1 juni in Duitsland met Plastic Funk Die jongens hebben me gevraagd Een week later heb ik een af, officiële afsluittour wereldtoer uh, Wereldtour in de skate. Dus ik uh, zie, zie ze twee weken achter elkaar uh, Dus dat is hartstikke leuk uh, Andere highlights uh, nou ja, Ibiza komt weer aan uh, Ik heb uh, wat leuke klusjes gedaan de laatste tijd Ook met Chucky en Kahn gedraaid nou, Het gaat hartstikke lekker en, uh, en ja, ik heb nog steeds natuurlijk misschien een CFM hart. Dus binnenkort uh, krijg jij uh, die... Uh ja, volgende week. <laughs> volgende week. Volgende week heb je ze. Ja, het is allemaal... Het wordt tegenwoordig opgenomen. Dus ja, je zit eraan vast, hè? Ik zit eraan vast. Ja, ik weet ik, wat ik met mijn uitspraken nu... Uh, wat, wat, ja, wat ik ermee uh, teweeg breng. Uh, uh, dat, wordt, uh, dat wordt nakomen, die, uh, die uitspraken. Ja, heel goed. Heel goed. Volgende Daar gaan we, ja. Uh, heb jij ze. Heel mooi. Dat. Nou... <laughs> We gaan binnenkort weer even gezellig verder babbelen. Zeker weten. Het wordt weer tijd voor wat lekkere muziek. Een plaat die jij denk ik ook wel kan waarderen. Dat is uh, Carl Henneken met Together. Superplaat. Superplaat, nou het speciaal voor jou dan. Ja, dankjewel. Hierbij zie je het op jouw CVM Zandvoort, Carl Henneken. En ja, wil je DJ Raymundo zien draaien komende zondag hier op het Zandvoortse strand bij Beachclub Mango's van 6 tot 8. Ja, je hoorde het hem ook al zeggen, gastenlijst voor zijn avond in de escape. Winnen, winnen, winnen. En de derde beller. Hierbij zie je het op jouw CFM Zandvoort. 5730393, als jij ze wil hebben. Together. En ja, dan hebben we ineens DJ Raymundo hier aan de phone En volgende week dus Exclusief Zijn nieuwe track Hierbij zie je het Hartstikke leuk, hartstikke gezellig En ja Een feestje is altijd leuk En ja, Latin lovers Kom weer naar het patronaat het is weer zover, de Latin Lovers pak weer uit midden in de heerlijke lente op zaterdag 19 mei in het fantastische patronaat in Haarlem. Dit unieke poppodium past perfect in het plaatje. Bij het meest vrouwvriendelijke concept van Nederland en dat resulteert altijd in een gouden combinatie. Met open armen wordt Latin Lovers door haar fans ontvangen in Haarlem. En daarom doet de organisatie graag iets terug met opnieuw een heerlijke programmering. Ja ja... De programmering is om bij je vingers vanaf te likken. Sherman Alletje, René Ms, Jasper Clash, Alex Cruz en MC Janto Tillen het muzikale niveau omhoog. Het patronaat is een zeer uniek podium in het hartje van Haarlem. De combinatie patronaat en Let in Lovers is er dan ook eentje waar je het beste van het beste kunt verwachten. Zoals je altijd van Let and Lovers gewend bent, zal het weer een genot worden op muzikaal show en decorgebied. En zal het complete patronaat uitgedost worden met vele warme en zomerse jungle-invloeden. Ja, live en exclusie de Shermanology. Ja, eindelijk komen ze weer eens naar Haarlem. De helden Andy, Dorothy en Leon met het explosie... Explosiviteit aan heerlijke live vogels, entertainment en heerlijke trommels. Zij zijn klaar voor een enerverende Latin set. En alle drie hebben ze al aangegeven dat zij staan te trappelen om Haarlem te laten schudden. Maar ook René Ames mag zeker genoemd worden. Onlangs heeft hij weer een hit gescoord met zijn Madonna-cover Ray of Light. En de komende festivals zullen je hem zeker tegenkomen. Extrema en Mysteryland. Ja, dat is allemaal voor hem in het verschiet nog wat er gaat komen. Ja, Jesper Kles komt langs, MC Jento, nou, dit wordt gewoon gezellig. Mis deze tweede knoleditie van Latin Lovers in het patronaat van 2012 niet. Voor maar 15 euro exclusief. ben jij getuige van dit geweldige manifesto. Zet het dus uh, snel in je agenda. En ja, wil je lady tickets kopen? Dat kan ook. Omdat bij Latin Lovers altijd 70% bezoekers bestaat uit vrouwen. Altijd gezellig, dus doe de organisatie graag iets terug. Lady tickets... Lady lady-ticket geeft toegang aan twee dames. Ze zijn exclusief te bestellen via Ticketscript en kosten 20 euro per stuk. Er zijn maar 100 lady-tickets, dus ga ze halen. Deze kaarten zijn bij Ticketscript of bij een free record shop in de buurt te kopen. Dit was een nieuwtje, Gau door met lekkere muziek. Dat doen we met Dario Nunes. Naar daar, daar en met Walking in the Light. Dit is zie je tot aan 11 uur. Heerlijk gebied. En zo meteen na die klok van 10. Een uur lang in de mix. Een speciale kistmix. Wie dat is? Ga hier. Het is de tijd voor de one and only partykart. Ja, vanavond kun je gezellig naar het feestje Format. De two-year anniversary in Club R in Amsterdam. Kaarten zijn 15 euro exclusief. En de line-up deze avond is de Advent. Juan Sanchez en Bas Amro. En neer toe vind je d lef G-Smaals en Rutger Bremer. Met een live sex, coldlock en koelschrank. Cool Jij je kunt vanavond ook naar Bird House In de Jimmy Who in Amsterdam Kaarten zijn ook 15 euro hier En de line-up Jasha en Sam Fox Vanavond ook gezellig Heroes of House Music in de escape in Amsterdam Kaarten zijn hier 10 euro exclusief En de line-up ligt er niet om Lucia Voort, Andy Jones, Michel Lima MCG en de VJ Jury Gijzen En de Fabulous Angels on Stage komen ook gezellig langs zijn over die escape gesproken wil je gastenlijst plekken? Ik heb ze hier nog liggen. Speciaal voor een zaterdagavond. Naar keuze met de one and only DJ Raimundo behind the decks. Bel gewoon even met de studio. Hoor. 023 573 Ja, dan gaan we naar de zaterdagavond. The Girls Love DJs, ze zijn terug in air. De kaarten zijn deze avond 16 euro. Of aan de deur 18. De line-up deze avond is de Flexicon SF. Hensel en Disco Nova, FS Green, Quinton 909 Les Deux, oftewel Andela en Caron, Monte Cristo en Mr. Simpson. In de Air 2 staan de Space Girls. Ja, en dan uh, over Brainwash gesproken. De zaterdagavond, dus in de Escape in Amsterdam. Kaarten zijn normaal 16 euro en je kunt ze hier gewoon winnen. Deze uh, zaterdag, je hoorde het al van de master himself. DJ Raimundo staat uh, deze zaterdag met Brothers in the Boots, Kosser on Sachs en MC. Crime staat hier, maar dat moet dus misbunt zijn. Ja, zondag de feestjes. Zandvoort Alive met Erky, Raimundo, Dirtcaps, Ricardo en de MC is Ron Simpson. De entree is geheel gratis bij Mango's en begint al om 4 uur. En dus om 6 uur tot 8 staat DJ Raimundo. Mocht je zeggen van nou. Ik vind het wel gezellig, maar ik ga liever voor Jacked. Dat kan natuurlijk ook, want Jacked strijkt ditmaal neer bij Bloomingdale aan zee. Alleen ja, je hebt hier wel kaarten voor nodig, als ze er nog zijn. Kaarten zijn 17,5 euro exclusief in de voorverkoop via T-ticket. De line-up: Avojack, Sidney Sampson, Quintino, Rehab, Shermanology, Bobby Burns, Baejackers, Frankie Rizzardo, Abster, Mitch Crown, Jasha, Jess Von D en Leroy Styles. Het wordt gekocht bij Salty MC, MC Ambush en MC Roga. Ja, dan hebben we ook nog het feestje Ibiza Warm Up bij Beach Club Fuel. Voor 5 euro ben je binnen. En de line-up is Brothers in the Boot, Giorgio Star en Mike Van Loon. Dit was de partyguide voor deze week. Gauw door! Met een hele fijne DJ, Armin van Buren. Ja, de nieuwe track van Armin van Buren. We are here to make some noise. Is het officiële strijdlied in de EK-campagne van Radio 58. Het is niet de eerste keer dat de Nederlandse DJ -producer een Nederlandse DJ-producer een nummer voor de voetbalwereld maakt. In 2007 was zijn track Rush Hour het officiële thema. Zong voor het UV, UEFA Europees kampioenschap onder de 21 in 2010 draaide de DJ Tijse de ging van het Nederlands elftal voor een uitgelaten publiek op een museumplein in Amsterdam, waar hij niet alleen de 200.000 man publiek aan het dansen kreeg, maar ook het hele Oranje-elftal. Ja, en dan heb ik een speciaal voor jullie klaarstaan: de nieuwe track van Armin Van Buren: We Are Here to Make Some Noise. En nooit mag je zeker gaan maken, want zometeen is hier de one and only DJ The Old Sydney met een complete live mix. Dit is het. It. Kom hier. We are here to make some noise